Dit is door Almeegens met het NOS-journaal. De Eurolanden gaan de wensen van de nieuwe Griekse regering... de komende dagen naast de bestaande afspraken leggen. Ze willen goed bestuderen wat de verschillen zijn. Maandag komen de ministers van Financiën weer bij elkaar... zeggen betrokkenen in Brussel. De EU-vergadering is nog aan de gang. Centraal staat de wens van Griekenland om verlichting van het strenge financiële regime in Europa... waardoor de werkloosheid erg hoog is en Athene fors moet bezuinigen. De nieuwe Griekse regering wil in dat kader ook kwijtschelding van een deel van de schulden. In de Zuid-Jemenitische stad Taz hebben tienduizenden mensen geprotesteerd... tegen de machtsovername door de Sjaïtische Houthis. Ook in de hoofdstad Sanaa, waar de Houthis de dienst uitmaken, gingen betogers de straat op protest volgt op het besluit van de Amerikanen om hun ambassade in de hoofdstad te sluiten. Ook de Britten en de Fransen vertrekken. De Houthis in Sanaa patrouilleren op straat in traditionele gewaden. Volgens getuigen schieten ze in de lucht, en bedreigen en arresteren ze betogers. De Houthis beheersen ongeveer de helft van Jemen. Niet ver over de grens bij Venlo, in het Duitse plaatsje Alpen, is een Nederlandse vrachtwagenchauffeur verongelukt. Hij raakte met zijn truck van de weg en ramde een huis... Volgens Duitse media was de man van 46 uit Helmond op slagdood. Er wordt ook rekening mee gehouden dat hij, voordat hij van de weg raakte, al dood was door bijvoorbeeld een hartaanval. Daarom wordt nog lijkschouwing gedaan. Het huis is door de klap onbewoonbaar geworden en staat op instorten. Tijdens het ongeluk was er niemand in het huis. In Amsterdam is vanavond een man van 39 doodgeschoten in een huis aan de Maurits Sabberhof in de wijk Slotermeer. De politie spreekt niet van een liquidatie, maar van een incident in de familiesfeer. De dader is familie van het slachtoffer. Hij is gevlucht en nog niet aangehouden. Het weer vooral in het zuidoosten. Opklaringen en die breiden zich uit. En bij die opklaringen vriest het vannacht licht. Lokaal kan nevel of mist ontstaan. Morgen overdag geregeld zon, blijft droog en dan wordt het 7 of 8 graden. Dit was het ene heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 Al 25 jaar. live. jij beleeft het. nu Peaceful radio.